Evi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij de heffingen intrekt die hij aan NAVO-landen wilde opleggen... voor hun steun aan Denemarken in het Groenland-conflict. Die heffingen zouden op 1 februari ingaan. Trump deed die toezegging na een ontmoeting met NAVO-baas Rutte op het World Economic Forum in Davos. Daarin is ook een opzet voor een deal gemaakt over Groenland en het hele Noordpoolgebied. Wat daarin staat is nog niet duidelijk... Maar Trump zegt dat de oplossing voor zowel de VS als de NAVO-landen geweldig zijn. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er meer gebeurt... om hulpverleners en politie beter te beschermen tegen geweld. Een voorstel van GroenLinks-PVDA dat het OM oproept vaker zwaardere straffen te eisen... krijgt waarschijnlijk een meerderheid. De politiek vroeg al eerder om strengere straffen... maar daar doet het OM volgens de partijen te weinig mee... In het plan van GroenLinks-PVDA staat dat justitie bij geweld tegen hulpverleners een drie keer zo hoge straf moet eisen. Doet het OM dat niet, dan moet er goed uitgelegd worden waarom niet. Iran heeft voor het eerst een officieel dodental genoemd na de grote protesten in het land. Op de staatstelevisie werd gesproken van ruim 3100 doden. Volgens een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie zijn het er nog veel meer. De regering in Iran treedt hard op tegen de massale protesten... tegen de inflatie en het islamitische regime. Er is afgelopen jaar zeker 2,5 miljard geïnvesteerd... in beginnende en groeiende bedrijven in Nederland. Dat heeft brancheorganisatie DSA berekend. Het grootste bedrag, ruim 400 miljoen euro... ging afgelopen jaar naar online supermarkt Picnic. Investeerders stoppen veel geld in zulke bedrijven in ruil voor aandelen...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 om, om zoiets te, te kunnen doen, interviewen. interview. Ja. ja, nou ja, wij zijn ook maar gewoon begonnen. Pim ja. is ermee begonnen en die vroeg mij omdat ik. Uh, nou, weet ik weet niet meer waarom je mij vroeg. Ja, nou, je weet ook wel te... van. Hij is een andere generatie, hij is mijn zwager. Oh, ja. En, ja, jullie zijn jullie ja, ja, ja. En uh, ja, dat is ook leuk om te kijken, toch een heel andere kijk. Het leuke van dit soort interviews vind ik dat je hele andere muziek hoort. En die verhalen die jullie kunnen vertellen, nou, die zijn ja. ook ja. geweldig inderdaad. Ja. Ja. We zijn bijvoorbeeld met Frank Cruijffel begonnen, nou. Daar in het klooster, wat je allemaal Pinkvins, vertelde, wat je yeah. eruit vond. Je was niet te stoppen, heerlijk. Ja, ja. En dat is leuk, dat soort ja, verhalen. Ja, ja. Dus, uh, ja. Ja. En ik probeer dan af en toe wat, wat meer recent werk ook, uh, ook in te brengen. Ja, zeker. Ja, uh, ja. Spinvissen, hebben en dat we dat leuk. Ja. Ja. Ja. En, en jullie maken daar een serie van? Of het, of? Nou, het staat allemaal op, op onze site. Dus er staan nu iets van 34, 35 uh, ja, interviews ja. met allerlei verschillende ja. mensen. Ja. En dat uh, is voor iedereen te beluisteren. Heerlijk, heerlijk, ja, het Voor ons op te staan Nog even wezenlijk los te gaan ik zag het op zijn passie. Ayla Selassie Speelt solo op zijn passie. Mm, Eens de beker is ontvangen Weet ik niet meer bijna. Even was ik nog verslagen. Slecht hemel, het is jammer. In alle was ook netzelfde zijn bouwen waren een lassie Gepeperd was een passie, yes. Eens de kijker is bevreden Schenkt hij nog maar een in Eens de keizer is beëdigd heeft hij nergens nog zien? Hij leuk, Salassie. Bollen op zijn bassie. Strepen op zijn jassie. Hij leuk, Salassie. Die zittelen vol passie. Het geld zit in zijn tassie. un place c'est Selassie c'est là c'est des seuls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 Maar op dat moment, ja, weet je, ik kwam uit zo'n zo ziekenhuisfase... en probeerde gewoon wat, zeg maar, te overleven daarin, in die hele situatie. En ik ben zelfs in vakanties van het bandje doen, maar daar ben ik weer teruggegaan naar het uh, Prinsengracht ziekenhuis... voor hersteloperaties. Het maakte voor mij die hele periode wel een soort van uh, gecompliceerd. Ik was meer bezig om, om, om mezelf weer een beetje op te kalkvaten. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, ja... In, in die tijd zijn we met Coat Bie opgetrokken, met Freek de Jonge, met Adèle Bloemendaal, met Kees Prins, met Arjan Edeveen, ik weet niet wie allemaal. En, uh, en dat tekent die periode ook, want je zoveel mensen tegenkwam en zoveel... Uh... Nou, maar we woonden in dezelfde straat in die periode, en uh, daar kwam ik... Uh, Was in Den Bosch? Den uh, Bosch, ja, ja, de Leibestraat, en daar uh, kwam ik wel eens de straat binnen en lag er een hele brugklas voor zijn deur. Ja.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 Zijn of haar kennissenkring of familie weer in aanraking te krijgen met jou. Oh. En uh, families met commerciële belangen, die hadden wij eens ook een commercieel belang in jou. Ja, zo, ja. Het was, uh, Ik denk wel eens dat de door maar een van de grootste bands in Nederland is geweest. Ja. Qua ja. populariteit. Ja, of zo. ja dat, het, dat zou ja. best kunnen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, het was inderdaad een, een hele jonge vent, En spraken jullie onderling ook wel van, door het type muziek wat je maakte. Mm -hmm. Uh, dat genereerde dat... dat, dat massale publiek. Uh, of, of zagen jullie dat... verband niet of was het gewoon een verrassing van... Nou, wij maken eigenlijk wat we nu leuk vinden... <laughs> en als... bijvang hebben we ineens... een gigantisch succes. Ja. Waar is het er zelf door overvallen... Uh, Ernst en, ja. en, en, en, en Annie? Ja, maar kijk, die kennen elkaar... die hadden het samengespeeld... in de kleinere van Boudewijn de Groot. En die... die...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 Vaders zijn verraders. Zo, oh, ook niet op die avond van die wezenlijke moord met schepen, vlekkie, mijn liefste konijn, en gaf een welgemikte slag, we gilden allebei.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 Het geluid niet zo tinderend. Even laten sta ik boven de bar. Er staat ineens de Liek van Akkert naast me. En, uh, hij zei... Hey, uh, ik ken hem verder niet hoor. Maar hij uh, zegt: Hoe vond je het? Ik zei nou ja... Ik geluid niet echt helemaal te gek. En, uh, ja, ik vond dat die riddemsexy. Het is wel erg Jesse, opvatten, dat materiaal voor jou, zoiets weet je wel. Ik zat wel <laughs> ja, een ja. beetje verborgen. <laughs> maar wel dat je weer kijkt op wat. Ja. Ja, ja. ja. En ze zei: Oh ja, heb je je telefoon? Ja, een paar weken later bel niet. En toen bleek dat die Engelsen uh, terug waren naar Engeland. En toen ben ik een paar jaar, twee jaar lang getoerd. Ja, hij was zo gek als een dirty man. Maar uh, sympathiek. <laughs>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 heb ik echt van Malmö... Malmö, Malmö. Malmö. Ze, ja, Zweden. Ze in Noorwegen, een topje toert door alle landen... Zwitserland, Oostenrijk, Berl ja. Berlijn, Hamburg... Hele Europa afgestuurd. Ja. En toen, toen kreeg ik een telefoontje van... Uh, pa van Ham, de gitarist van uh, Jean de En toen ging ik met mijn broer. En, en toen vroegen ze mij voor een tournee van... weet ik veel... In ieder geval Frankrijk, heel Frankrijk, Duitsland en Nederland. In en één door, en een touringcar. En, en, en toen gingen wij op bezoek. Ja, we hadden het jazzfestival in Bielsen. Bielsen. Gigantische villa. En uh, een grote vleugel in de tent. En toen zeiden ze, ja, we willen graag dat je dit hele tour. En, uh, en toen gaandeweg dat gesprek begreep ik dat, dat ze helemaal geen band hadden. En hij speelde gitaar. En toen voel je, ja, weet je, misschien ook een bassist, een, een pianist, een saxofonist. Ja. Achtergrond. Dus ik had die hele band samengesteld. Dat was op tournee. Toevallig dat je kwam. Ja. Ja. Een paar weken later daar gaan zitten met die hele band. En het vond het goed klinken. En uh, toen ben ik met... maar ze hadden me met niet verteld dat ik drie weken later zouden we op uh, een Belga pop festival spelen samen met Tina Turner. En nog wat grote bands. Het stonden wel voor 40.000 mensen. Zo, met die band die, die ik net tezamen samengesteld. Ja, ja, ja. ja, dat was een lach. Ja, dat klonk hartstikke goed. Je, en is daar nog wat van bewaard gebleven? Ja, dat kan je op YouTube zien. Dan moet je invullen uh, uh, Charlemagne. En dan Igor en Ray. Vreemd genoeg twee achtergrondzangers bedacht. Twee uh, gasten uit de Oekraïne. Ja, Ray en Igor. Oké Ook dat je met een meisje een mooie vrouw had podium, je hebt dat ja. twee kerels erachter Ja, uh, Cholomeer was wel, destijds wel een aantrekkelijke verschijning Waanzinnig Ja Was stilte. <laughs> en was zo die goed. O, ja. Als je die opnames ziet hier, Je hebt ze gewoon zes liedjes in een soort medley okay, Achter elkaar ja. geplakt Maar als je die, het is allemaal Engelstalig. Maar ja, ik vind ik, die band hartstikke goed klinken Zo. Ja, die had mij gevraagd, die zat zwaar aan de En de whisky, Johnny Walker, en die heeft eigenlijk de hele toer lang geprobeerd mijn krop eraf te slaan. <lacht> Letterlijk met elkaar. Ja? ja. En, en maar jij geeft, zit achter je drums, dus dat scheelt. <lacht> ja, ja nee, maar mijn broertje, die riep van, Jan ik, Ja, bukken. <lacht> ja. Ik vertrouwde mijn. Bro, nooit voor geen meter. Op dat moment dacht ik: ik moet trekken. En ik hoorde gewoon een gitaar, en Steinberg, Toen was de ruimte in mijn hoofd. Echt wel. maar maar ja. Ja, dan moet er toch iets fout zitten, volgens mij. Ja. ja. Een beetje spanning. Ja. Dat, maar ja, dat luidde dan ook het einde van, van de samenwerking in? Nee hoor. Dat niet. <laughs> ik moet daar totaal niet door interveneren. Want dan nee, had ik met Carl, gitarist, die later bij Vitesse kwam, Ook al, die gooi ook met gitaar. Uh. Dat was voor mij een volkomen second nature. <laughs> ja. De tempo was weer scheisse. De tempo was weer helemaal verkeerd. Ja, hij werd naar die toneel gedumpt. Zoals al haar uh, <laughs> musical directors, waar ze een verhouding mee had. Daar gaat het niet om, maar hij was gewoon, hij was psychopathisch. Het ja. was echt gek. Ja. En, en omdat hij haar man was, moest ik wel op naar hem luisteren. Hij was de, ja. de, de ja. musical director. Maar ik, ik kan ook niet midden in een toeneen zeggen, halkadoki... Nee. dat weet je, dat doe je gewoon niet ja, tenzij ze die dood proberen te maken maar je hebt heel veel getoerd zo te horen ja. vind je toeren leuk ja, ja weet je, de Caribbean was helemaal te gek toen. Ja. En, uh, ja. En, en, maar ja, maar ja Noorwegen, en, en <laughs> koud tromsen. en Noorwegen was ook helemaal fantastisch liep ja? je gewoon ja. door het stadje en had je twee wallen van sneeuw twee meter hoog zo, die waren hoger dan ik ja. ja, ik vond het gek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 En zijn vrouw blijft er nog. Uh, hij leeft nog volgens mij. En zijn vrouw. Ja. Um, Drankjeszak, ook. Nee. Zo echt zo een typ, typisch uit de film gewoon. Hij met zo'n snorretje en zo'n zo sigaretje in zo'n tuitje, weet je wel. Hij was echt gewoon een gentleman. Ja. Dag en nacht. En ondertussen zich volgens pillen stopte, weet je wel. Ja. <laughs> maar ja, en het publiek, hij was gewoon een hele hippe artiest op dat moment dus in alle hoofdsteden van Europa kwam, kwam de hippe scene kijken, weet je wel. de mensen die, die dit toen deden die tripte helemaal ja. dus had je zo'n zo paradieszaal maar dan in, ja. had je duidelijk een ander publiek dan bij, uh, bij Doema <laughs> ja, dat raakt elkaar soms natuurlijk helemaal niet alweer, ja, bij Doema denk ik toch wel, zeker toen met die reunie dan zie ik toch wel toen is het publiek meegegroeid. met Ja, maar hier je ziet gewoon een mix ja. van de samenleving. Weet je? Ja. Er zit heel jonge kinderen, maar ook heel oude mensen. En ik vind dat aspect wel leuk toch dat je als bent, wat je misschien bij de Stones tegenwoordig ook ziet. Ja, dus dat zeker. je gewoon al die generaties maakt gewoon moe uit. Ja, maar... ja, ik vind dat geinig. En dan nu het nummer. Rolf en Florian Go Hawaii van Blaine Reiniger met Jan Peinenburg op Drums.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 En dan zouden ze dan vier huizen op gaan bouwen, een studio en een zwembad een catering. En toen dacht ik bij mezelf, als 14 jaar, van wauw. dat kan dus ik ook. Dat is het helemaal. Als ik dat ooit genoeg voor elkaar zou krijgen. Maar meer zoals het een illusie of een droom. Ja. Totdat in 2000 had ik dan eens wat geld. Toen, toen hebben we uiteindelijk ook veel gedoe. En dat was naar aanleiding van die reunieoptredens van Doek? Ja, ja, ja, toen was voor het eerst van mijn leven wel wat cash.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 studio, een wat? En toen dacht ik even, shit, dit is, dit is de droom van Ringo, weet je Ja, niet, ja. Die, Zonder, maar en, en die ruïne, daar kon ik precies dat in doen, maar geen meter verder. En in die tien jaar dat je aan het verbouwen was, maak je nog maar, steeds muziek, of niet? Was je alleen maar bezig met... Nou, ik heb wel concertjes georganiseerd daar, in de zomer. Maar het, het is niet zomaar verbouwd, want jullie kregen in het begin die vergunning niet rond. Ja, dat ja, is en, daar een hele toestanden om in. Ja, maar, de Spanjaarden zijn wat lastig. Uh, We hebben uh, twee jaar op moeten wachten en in die periode heb je iets gedaan waar je anders waarschijnlijk nooit gedaan zou ja. dus hebben. Dat is ja. Dus aan dat pad langs dat huis heeft hij de hele muur gemetseld, zodat hij een terras kreeg. Ja, dus, ja maar ja, het, het gaat zoals het gaat, maar, ja. Op een bepaalde manier is die droom ook wel gerealiseerd. Ik heb daar heel veel concerten met het geluid gedaan, elke zomer. Eén plekje vlakbij is een restaurant. Dus als daar bands speelden, dan sliepen ze bij ons. En, als ze daar... en ik deed daar de techniek, of ik speelde daar. Zo so, ja. heb ik die tijd wel doorgebracht en, en ook echt concerten georganiseerd. Ja, veel, en dat was en veel logees. veel logies. Nou ja, het is een beetje zo'n cultureel centrum Probeer je dan. Je ja. kon opnemen, dan dus hebben bands uh, platen opgenomen.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 En de relatie heeft overleefd. Want dat ja. is wel een... Ja, je... nou, ja. man is klusser. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, die woorden zijn voor jou, Pin, Maar uh, het ligt wel een beslag op je partner. En je moet allebei dezelfde kant op willen. Zeker. Nee. De, en dat maar jullie zie... groeiden de beide dezelfde kant op. Ja, weet je, het gaat op een hele hoop gedoe gepaard. Maar uiteindelijk... Zij was meer de architecte, zo. Die wist waar het naartoe moest. En ik was meer degene die deed. Of laten we zeggen die ja, stenen ja, Ik zag het ook wel. Je ziet het om je heen. Uh, relaties die uit, uit een vreed land naar een ander land gaan. Dat is al lastig. Ja. En dan iets daar gaan doen. Dat is nog lastiger. Ja. Dus in die zin zie je de fouten om je heen. Nou, die zijn we daar wel redelijk doorheen. Maar we zitten nu op het punt dat als je die in 75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 Zeer relaxed, maar probeer, probeer je zich niet druk te maken hebben met de politiek, niet, niet heel veel op of misschien als je heel diep gaat graven. Maar, maar je, je zei dat uh, uh, verschillende mensen zijn langs geweest, die hebben ook opgenomen daar. Ja. Ze zitten daar bekende mensen tussen? Ja, al als, misschien zijn er of... wel bekende namen en. Uh, ja, de Cooper Test is een band die ik tegelijkertijd met de McLeod 7 ben begonnen met Jan Koper, Een soort fusion band. Dat is van om, King Koppen. Ja, om af en toe iets anders te doen. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik heb ook al een aanvraag gegeven, een gegeven van een beroemde band in, in Spanje, maar...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 Voor jezelf al een behoorlijk stress laat staan als je verantwoordelijk bent voor een nope, Dat is bijna niet te doen. Tenminste, ja, dat zeg ik. Natuurlijk is het altijd als je, als je heel ruim eh, ja. budgetten hebt. Het is volledig self-supporting daar. Ja. Niet ja. van de. Niet, ja, volledig off-grid. Ja. ja. Dat beseffen mensen niet op het moment dat ze bij jou zitten op te nemen. Dat alleen de elektriciteit uitvalt. Nee, dat, nee, dat niet, niet zomaar ver. even. Ja. ja. En, en die, die druk. Ja, ik heb het een paar keer gedaan. En, uh,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 Costa sos. los gaselegitos, donde están ganitos, oh. Costa sos. Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish get Spanish on. Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, From get, Spanish. get Spanish on get Spanish, on. Get Spanish on. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, maschulos del pueblo. Spanje wordt sowieso voor die hoofdstoritza. Bocadillo con manchejo, dat is fabagjejo. El Anus del Diablo, del jilablo, dat is de costa, is de, de, costa de eso. De costa El Anus de de de del Diablo, de dat de de de de diablo, that is de costa de zo. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer al. Dus ben je cojo, Los Tajanitos. oh, Costa Delsos, Los Geselejitos, donde está Janitos, oh, Costa Delsos. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish, get Spanish Spanish hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish.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 Je hebt een soort grafische opleiding ooit ja, gevolgd. Met ja. video-editor geweest. Ja. Heb jij dat ook dat je bepaalde zaken mengt... of laat beïnvloeden in je muziek? Van, nou ja, ja wat, je, wat je meeneemt. Ja. Moet ik even goed nadenken, hoor. Nou ja, weet je... Ja, ik... ik, ik, ik, ik ging naar mijn moeder... Uh, toen ik, ja, vijf, zes was... Naar de Cinemak... Cineak? Cineak? Cine Cine Bij Damrak, geloof ik. En uh, mijn moeder was erg... Uh,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 Zelf ook effecten maken, teksten in beeld krijgen. Dus daar heb ik er vijf jaar voor. Nou, we zeggen, ja, ik werkte voor iedereen. Voor RTL 4, RTL 5, VPRO, MTV, ATV. Um, Productiemaatschappij, IDTV. Ik had twaalf opdrachtgevers. Dus daar heb ik vijf jaar lang in die wereld gezeten. Toen had ik een maand of wat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 Vergoog, Theo van en Max Pam, Jeroen Henneman, programma voor de ATS5, De Hoestijn Leeft, waarin Max en uh, Jeroen Amsterdam beoordelen okay. Amsterdam lopen. Ja. En ik zat dan te, da dagenlang met Theo te editen en kwamen die gasten binnen of het al wat geworden was. Dus mm -hmm. ik zat helemaal in die wereld en toen belde ik eens Rob man.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 ja, met het geld had ik toen... Ik had ondertussen in die editing tijd... Ja, het wordt al heel persoonlijk. Ja. Had ik gewoon een, een etage gekocht van een regisseur... voor heel weinig geld. Die was ondertussen het zesdubbelen waard geworden. Dus had ik wel wat zakgeld. Toen ging ik gewoon een winkeltjes. En posters. Van, oh, van is... zes tot... Uh, nee, of whatever. Hoe heet je ja. dat ook weer? Expo. Expo, ja. En dat heb ik toen een tijdje gedaan. Toch wel... Uh,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 Ja, Ik heb tussendoor ook nog een toernooi met Ouder en de Groot gedaan. ja. Toen ik eigenlijk weer net aan het herstellen was, ik dat weer te combineren, die winkel. Toen de hij weer in de bos even. Hè? Ja. Ja. Ja. Een en, en, maar toen, toen, toen, op een gegeven moment heeft hij die vriend me gepeld voor die reunie. En, en toen begon het serieus weer opnieuw. Okay. En toen vond ik het uh, heel ingewikkeld om daar geestelijk uh, chocola van te maken. Ja, dat is me toch wel weer gelukt. Uiteindelijk met een vriend, drummer... die, die me hielp met weer peil komen. En, en, uh, en toen... Maar raak je het dan kwijt? Ja, ja. Nee, nee. Nou, je raakt het kwijt. Maar als je dan... Als je dan een flinke periode weer... flink te tegenaan nou, Wat raakt. raak je dan kwijt? Je uithoudingsvermogen? Nou, je, het je, je, je, je vastheid? Is, is het het belangrijkste is je zelfvertrouwen. Dat als drummer begint er alles mee. Als je, als je twijfelt over jezelf... dan, ga, dan zit je al... Ja. Ja. Ja. Sorry, ja. Maar ja, op de schuiveld vlak... downloads. Sorry, maar wij, wij veel drummers zijn dan ook een beetje, beetje gek. Ja. ja, misschien wel. Ja, nou ja, uh, uh, uh, John Bonham... Uh, Keith Moon... ze ja. ja. ja. zijn toch niet... Ja. Mick Fleetwood? Ja. ja. <lacht> nou ja, ik, ik ga daar niet voor uit de weg. Dus <lacht> nee. <lacht> nee. Ik weet nog wel een keer met uh, een, een Back to the 60s of zo met Shocking Blue, de reek, de reek jou naar zwollen. Uh -huh. En toen gingen we soundchecken en in de tussenliggende ruimte gingen we me bolen met Shocking Blue. En toen kreeg Robbie van met een telefoontje. Banana rama staat op één met Venus. Ah, even <laughs> okay, rondje die <laughs>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 Als je geen ambitie hebt, gaat het sowieso nooit lekker. Dus je moet ambitie hebben. En als je dat je hele leven lang vasthoudt, dan dat gaat nooit helemaal weg. Dus je wil, van de week heb ik een beetje de artiest op een familiefeest van mijn familie. Ja, dat is fantastisch. <laughs> en dat kan ik dan toch niet laten, weet je wel. Nee. Als je muzikant bent, dan moet dat gewoon. Dan moet, dan moet je iets doen. Ja, het dat moet dus, eruit. Dan, nou, dus als iemand ja. aan mij vraagt, een jonge uh, muzikant van, ja, ik wil zo graag op eh, het podium, heb jij geen tips voor mij? Het dus enige wat je kan zeggen is, dat is niet in vraag, je moet naar het podium nu. Je moet, je moet het nu doen, je moet het ja. nu laten zien dat je, dat je het kan en dat je het wil en, en dat er geen andere route is. En als je dat gaat bedenken, maar ja, dat, dat is nogal een knop, toen zij ja. mee een meegehaakte element. Die vanaf, vanaf zijn geboorte weet dat hij geniaal is. Maar ja. de vraag ja. is denk ik, hoe kom je op dat podium? Ja, ja, het is gewoon ja, alles doen wat je maar moordiger. kan bedenken. Ja, maar al die jongetjes die, die nu staan up comedians zijn, die, die ja. zeggen dan allemaal van, uh, hoe ben je al begonnen? Ja, ik, ik deed gewoon André van duin na tussen ja. de schuifturen bij mijn ouders. Ja. Op elk moment wilde ik André van Duijn. Zo begint het gewoon. Ja. Ja. Er is geen andere. Ja. <laughs> ja. En dan vlieguren maken. Want ja. het is ook gewoon. En dan, totdat de ervaring opbouwt.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 La